Clemens Peters met het NOS Journaal. Eén dag na de dood volop gespeculeerd over de doodsoorzaak. Entertainment website TMZ meldt dat hij enkele dagen geleden is behandeld... voor een overdosis aan pijnstillers. Hij zou het sterk verslavende middel hebben gebruikt sinds een heupoperatie in 2010. Vandaag nog wordt autopsie verricht op het lichaam van de popster. Maar het kan nog dagen tot weken duren voordat de doodsoorzaak duidelijk wordt. Vorig jaar werd een recordaantal van 171 kinderen door hun vader of moeder naar het buitenland ontvoerd. Met de meivakantie voor de boeg is de Marge op Schiphol daarom extra alert op ouders die alleen met minderjarige kinderen reizen. Ze worden eruit gehaald en krijgen wat extra vragen. En ook twee oudergezinnen met kinderen jonger dan 16 kunnen worden gecontroleerd. De Marge wil weten of zij wel het ouderlijk gezag hebben. De politie heeft nog eens vier mensen opgepakt die verdacht worden van betrokkenheid bij een serie autobranden in Maastricht. Sinds april vorig jaar zijn daar tientallen auto's in brand gestoken. Twee weken geleden werd een man uit Maastricht aangehouden. En daarnaast zijn nog drie mensen uit Amsterdam en Maastricht gearresteerd die volgens het Openbaar Ministerie als groep samenwerkten. Twee andere verdachten die al eerder waren opgepakt zitten nog steeds vast.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 I'm Rest of them say Fuck what the rest of them play My house my way This is a new order Order order Fuck what the rest of them say Fuck what the rest of them play My house my way This is a new order Order Fuck what the rest of them say Fuck what the rest of them CWM Zandvoort, de Zandvoorts grootste dansvloer. Hij is weer geopend en er mag zeker gedanst worden. Mijn naam is DJJK en we trapten af met die geweldige knallen van de plaat. Lucky Charles en Da Professor met ready Uitgekomen op het label van DJ Chesto. Dus dat zit wel goed. En dan een leuke mashup van Sunworm en Sean Franks en Da Fresh. Met de New Order. Ja, twee uur lang zie je het op je radio. Wat hebben wij vanavond allemaal in petto? Nou... Het zal je verrassen, de one and only DJ Dion Sydney. Hij is gewoon vanavond weer gezellig erbij. Hij heeft de plaatjes opgespaard en zet ze allemaal in een rijtje. Natuurlijk gaan we ook eventjes kijken in de beatboard charts. Wat staat er deze week in die hitlijsten? Natuurlijk heel veel nieuwtjes rondom Koningsdag. Komende week heb jij je kaart al voor een feestje. Ja, gevaarlijk nieuws, een virus in omloop... Van een welbekende dance site. Natuurlijk hoor je dat hier straks en meer. En natuurlijk de nodige rottigheid komt hier ook voorbij. En mocht je het nog niet uh, gehoord hebben. Ik heb ook een paar nieuwe plaatjes meegenomen. Ja, ja. Ik heb de nieuwe chocolate puma. Hij is nog niet uit. Maar ja, wij van zien het. We zouden zien het niet zijn als we hem niet gewoon al uh, hier keihard uh, de eter in zouden willen slingeren. Natuurlijk ook nieuwe muziek van Gregor Salto. En ja, die zomerrit. Pasilda. Wie kent hem niet? Dan zeg je Pasilda, Pasilda. Helena Legend. Pasilda in petto. Nou, zo gauw je de eerste tunes hoort dan zeg je... Oh, is dat diepla? Ik laat je niet langer in spanning. Twee uur lang zie je het. Hadden we het al gezegd. Je mag je radio wat harder zetten. De enige dag in de week... Dat je je buren een beetje mag kiepelen. Ik zeg. Wagenrussendatje. Hier in de studio doen we dat ook. En als je het niet gelooft. Kijk maar mee via de livestream hier in de studio. En misschien gaan we straks ook nog wel even live. Ja, vera, ja vera que Porque nos ayuda a volar, nacerá, que a correr sobre como un de repente Mix van Helena. Helena, Legend. En Justin Luiten zegt. Kun je hem nog een keertje draaien? Ik vind hem zo geweldig goed. Hey, tijd voor wat nieuws. Tijd voor het nieuwtje. Wat hebben we allemaal binnengekregen? Ik zie dat er een e-mailtje in de omloop is. Welke niet verstuurd is, namelijk door DJ Kite. Ja, afgelopen weekend is er namelijk een mail verstuurd vanuit DJKite.nl. Een naam die erg lijkt op DJKite.nl. Alleen een S'je te veel. Dat er gratis e-tickets zijn voor Armen van Buren Kingston en Leiden. Ja, leuk, maar deze e-mail lijkt afkomstig te zijn van DJ Guide. Helaas, deze mail is 100% vals. En met het domein DJ Guide hebben wij niets te maken. In de e-mail zit een link met een tekst. Download hier jouw gratis e-ticket. Klik daar alsjeblieft niet op, want de kans is groot dat je zo'n virus downloadt. Ja, de site djguides.nl bestaat op dit moment alleen uit een inlogscherm. Probeer daar alsjeblieft niet op in te loggen. Als je dat wel hebt gedaan met jouw DJ Guide gegevens, wijs dat dan direct jouw wachtwoord. Wij vinden het heel vervelend, zegt de DJ Guide. Dat, uh, dat dit gebeurt natuurlijk, want de naam die wordt flink te grabbel gegooid. Indien niemand informatie heeft hierover, ja, mail ze dan eventjes. En ik zeg het nog één keer. Er worden geen gratis kaarten voor Armin van Buren tijdens King's Day in Leiden uitgegeven. Tot zover dit nieuwtje. En dan zullen we zeggen van, hé, hey. ik hoorde net iemand roepen van, hé, hey, de nieuwe Firebeats en Chocolate Puma, die hebben jullie al. Ja, dat klopt. En we gaan hem ook keihard eten in slingeren. Wat dacht je hier van Firebeats en Chocolate Puma, Fishing Bishop met Lullaby. Señor Deze Firebeat en Chocolate Puma Futuring Bishop met Lullaby. En hij is nu uit op Spinning Records. Ja, as we speak is hij hier gewoon uitgekomen. Wat gezellig, hé. Wat hebben we vanavond nog meer? Natuurlijk onze enige echte DJ Dion Sydney die vanavond een lekker beat gaat draaien. En ja, nog even een nieuwtje. Koningsdag, het zit eraan te komen. En Bakermat, ja, je kent ze wel, die knallers... Ze zijn terug met Koningsdag. Na een succesvolle World DJ Tour... werd het tijd om het Oranjefeest met ons in Nederland te vieren. Een uitgelezen kans om hem te zien in Nederland. Want daarna vliegt hij weer af en aan in het buitenland. Nadat hij de afgelopen jaren stages host op verschillende festivals... pakken we dit jaar groot uit met Bakermat Friends. Een royal waardige line-up speciaal. gesureerd door Bakermat himself. Het feest uh, op de King's Day... Heeft niemand minder dan Sam Veld geschrikt. Daarna draait, draait Bakermat, Kleptoon, Michael Caffeine... Alle Farben, Meuben en de afsluiter is Die Band. Een van zijn stops tijdens de tour was Shanghai waar hij lekker uitpakte. pakte. kun je natuurlijk kijken via zijn Facebook of YouTube. Maar ook de andere DJ's kunnen er wat van. Ja, de kaartverkoop voor dit feest uh, is al in de final release. Dus wees er snel bij. Bemachtig nu nog een ticket om deze King's Day special niet te missen. Het feest vindt plaats uh, bij amsterdam Sloterdijk. Geen betere locatie om feesten te vieren dan meteen naast dit treinstation. en Friends is goed bereikbaar dus met de trein en de fiets. Events en Friends op 2016 Het begint tot 12 uur middags. En om 8 uur s avonds kun je met je oranje kater weer naar huis. Tot zover dit nieuwtje. Gauw door. Met nog zo'n knaller van een plaat. En dan hebben we het over, jawel... de nieuwe Gregor Salto. Samen met Wiebeck en Stush... hebben ze de plaat gemaakt. How it goes! Pisse, pisse. So it goes. Digitale televisiekanaal. Zijn we ook gezellig bij je. Heb je hem nog niet gevonden? Zoek hem dan een keertje op. Gewoon, ik, kanaal 40. Ergens in die trant. Kom je nog eens een keertje zenders tegen waar je nog nooit van gehoord hebt. En ja, CFM. Een zee van geluid. En zullen we eens eventjes gaan kijken wat er in de Beatport charts deze week staan. Lijkt me gewoon wel even gezellig. We hebben het al een tijdje niet gedaan. Dus we beginnen gewoon... Bij de nummer 10. Op nummer 10 vinden we Nighthair. Van Matt Joe. Natuurlijk hoort daar ook een stukje muziek bij. Uitgekomen op Toolroom Records. En dat is niet zomaar een label. En deze plaats kan ook wel de See It. Aanbeveling krijgen. door. Naar Sea line van Wade en Dennis Cruz in de Wade remix. Of Solid Cruz Records. Het is een plaat die al een tijdje circuleert. En nou toch echt in die Beatport charts boven water komt. Dan vinden we op nummer 8, Calantis, met zijn nieuwe track, No Money, op Big Beat Records. Met de nummer 7, daar vinden we Marco Polo van de Jackers. En Britt en Carolina op spinning Records. De bekende Sound. Dan gaan we naar de nummer 6 alweer. Oh, op nummer 6 vinden we Cashmere met Sydney Tipton. Met Wildcard. Deze plaat is uitgekomen op Musical Freedom. Het label van Chesto. Dan die nummer 5 alweer. Daar vinden we Power van Nitron en Sugar Hill. Of Prison Entertainment Recordings. Dan op de nummer 4 vinden we daar David Keno met Moonshine. Yeah. En dan belanden we alweer in de top 3. Op nummer 3 vinden we Jam Master Jack van Klein Of Smiley Fingers. Heerlijke oldschool cruise. Dus ik zeg, op naar die nummer 1. Ja, of eigenlijk uit die top 100 helemaal. Gewoon lekker een beetje underground. De nummer 2 houden we nog even voor je in petto. Want die gaan we zo meteen draaien. Ik ga je vertellen. De nummer 1 vinden we Expollination van Enrico Sanguileno. Of zoiets dergelijks. Van Unrivelous uh, Recordings. Moesten we maar niet zulke moeilijke namen maken op die labels altijd. Wat jou Ramon, in de studio, de one and only GJ Ramonski. Jeroenski, we zijn er weer hoor, gezellig. Ja, gezellig. Jeetje, tijd geleden. Ja, ja, ja. We begonnen het hier een beetje af te stoppen en jij kwam er boven. Ja, ja, ik <laughs> kon de voordeur weer vinden. Ja, gezellig man. Ja, hey, wat vind jij nou van deze plaat? Ja, keihard mooi. Keihard lekker diep, een beetje, diep, een beetje diep techno, uh, zomersfeestje. Een beetje zomersfeestje op het strand, maar dan wel een beetje in de latere uurtjes. Ja. Iedereen een beetje aangeschoten, maar toch wel even, lekker, uh, nou, even, even wel lekkere beuken erin. Ik, ik denk dat dit uh, ook wel uh, kan uh, bij zo'n woedstok gewoon overdag hoor. Ja, ja overdag wel. Maar uh, bij een vroeger zou ik het niet proberen. Maar het is wel uh, het is ander een publiek. heerlijke beuken. <laughs> en dan die nummer twee. Of nummer twee vinden we niemand minder dan Yves La Roque. En dan zegt: hey, hebben ze die ook weer boven water gehaald? Jazeker, Yves La Roque. Dit was uh, samen met uh, Landscape Rise Up 2K 2016 of Spinning Records. Gewoon lekker nieuw, lekker fris jasje. Ik zeg: we draaien gewoon even helemaal. Pak je een steekje er maar bij? Een Cuba Libra. Ja. <laughs> helemaal lekker. Dit is hier het menu: Isola Rock en Landscape. All again, rise up, long time I broke the chains, I tried to fly a while, so high, Direction sky, I tried to fly a while, so high, Als ik heel eerlijk ben, ik vind het niks. Ik ook niet. Het is te slap. Het is te slap. Uh, ja. is de slap. Draai, draai je het in de het chin? Is, het chin. is een beetje soft porno. Het is het net niet. Het hangt er lafjes tegenaan, uh, wou je ja, Zoiets, ja. <laughs> ja, ja. Maar uh, draai dit in, in de chin? Wordt het aangevraagd? Ja, het wordt sowieso niet aangevraagd. Maar, niet aangevraagd? Nee, Oké, okay, nee, dus nee. We, we kunnen het gewoon uh, Als je dit vergeten. zeg maar uh, in een beetje een commerciële instelling draait... Dan, dan denken ze dat je gewoon een oude plaat van vijf jaar geleden nog draait. Ja, zo, zo erg, Ja, ik denk het wel. Oké, okay, ja. Ja, ik heb, ik heb nog wel een plaatje waar ik, denk, waar ik van denk dat hij het wel gaat doen. Zullen we er gewoon eventjes in uh, gooien? Ik ben benieuwd. Het, het, is, uh, het is heel uh, nieuw. Het is nog niet uit. Shazalakazu... Ja, met Hold Me Down. Featuring Kilo Kilo. Klinkt lekker, hè? Ja. Hij begint al lekker. Hij begint goed, ja. Hij komt uit op uh, downpitch. Okay. Gregor Saldo sublabel. La o que dan me up to never let them know. En dan. Morgen, uh, wordt, die, wordt, die me, wordt die gemaakt? Hij wordt sowieso gemaakt. Lekker zomer. Shasalaka-soe. Onthoud die naam, hè. Hold me down. En vooral die naam. Kilo Kilo. Ik vind het wel, ik vind ja. wel leuk een leuke naam. Uh, ja, je moet het niet te moeilijk maken, natuurlijk. Hè. Ik vind het wel leuk een leuke naam voor een, uh, als ik een hondje ga kopen. Zo'n klein hondje. Kilo Kilo. Kilo Kilo. Attack. Ja. Of ga ik nou te ver door? <laughs> Hey, Dion Sidney is ook inmiddels uh, aanbeland in de studio. Hallo, Dennis, hallo. maak het of kraak het, uh, Kilo Kilo? Maak het. Maak het. Dennis zegt gelijk, oh, een beetje Balkan beat. Helemaal lekker. Hey, ja, wat... dat heb ik niet gezegd, maar <laughs> ik vind het wel lekker. We hebben het hier op tape, dus uh, bij deze. Hey Dennis, welkom, welkom. Wat hebben we vanavond hallo. allemaal uh, in jouw set? Heel veel. Te veel om op te noemen, wou je zeggen? Bijna. Ja, het is zo erg uh, vandaag? Ja, best wel. Het is ook weer een tijd geleden dat we hier geweest waren. Ja, zeker te weten, maar... Uh, ik, ik moest gewoon de stof van de speakers afhalen. Ja, ik heb hier in de studio ook afgestopt. En in één keer hebben we Ramonski weer boven ja, water. Ja. We ja, ja, als, je, als je hard heen. genoeg wrijft, dan komt hij tevoorschijn. <laughs> nou, dan krijg je ook wel andere dingen. Maar daarover we la later weer. <laughs> Wij gaan nou gauw door met de nieuwe muziek hier. Want ik heb hier nog de promo van Alles daar Albrecht binnengekregen. Ditmaal samen met uh, Phil Bennett, featuring uh, Bonnie Rapson. En een plaat, ja, ik hoop niet dat, niet dat hij onder de radar blijft. De plaat heet gewoon Radar. En wij pakken gelijk een remix van en dan ja, de Mac Rocka remix. De hele release is gewoon een dikke team waar het mij betreft. Maar nu eerst deze Mac Rocka remix van Radar. Zometeen meteen naar die klok van 10 uur. Is hier weer? DJ Dion Sydney. En wat er hier nog meer uh, gaat plaatsvinden? DJ Ramonski? You never can tell? DJ KK? Dit.